Dielke Teertstra met het NOS Journaal. De burgemeester van Woerden zegt dat er vanuit de overheid... te weinig regie is geweest rond de vluchtelingenproblematiek. In zijn gemeente bestormden gisteravond laat... twintig mensen in zwarte kleding en met bivakmutsen op een sporthal. Daar werden sinds woensdag zo'n 150 asielzoekers opgevangen... onder wie 50 kinderen. De aanvallers gooiden met vuurwerkbommen en eieren. Elf mannen zijn opgepakt, ze zijn tussen de 19 en 30 jaar... De burgemeester noemt de gebeurtenissen een optelsom van alles wat er de afgelopen tijd gebeurd is. De Turkse president Erdogan heeft de aanslag van vanochtend in de hoofdstad Ankara scherp veroordeeld. Hij spreekt van een aanval op de Turkse natie. Vanochtend gingen twee bommen af bij een pro-Koerdische demonstratie. Dertig mensen kwamen om en er zijn ruim 120 gewonden. Wie er achter de aanslag zit is nog niet duidelijk. In een verklaring roept president Erdogan op tot solidariteit. Hij zegt dat de daders verdeeldheid willen zaaien in de Turkse samenleving. In Jeruzalem zijn twee Palestijnen doodgeschoten door Israëlische veiligheidstroepen. Een van hen was een jongen van 16 die kort daarvoor twee Israëliërs had verwond. De ander opende in een vluchtelingenkamp het vuur op militairen. De spanning tussen Israël en de Palestijnen loopt de laatste tijd weer op. Afgelopen nacht werd vanuit de Gazastrook een raket afgevuurd op het zuiden van het land. In Loosdrecht in Noord-Holland is een parachutist omgekomen. Er ging iets mis bij zijn sprong en hij landde hard op straat. Ambulancemedewerkers probeerden de man nog te helpen, maar dat mocht niet baten. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Ooggetuigen zeggen tegen regionale media dat de parachute van de man niet openging. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door en de temperatuur loopt op tot maximaal 16 graden. Morgen blijft het zonnig, maar dan is het wel wat koeler. Gaat of 11. De dagen daarna verandert er weinig. Dit was het ZFM. De... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A13 Rotterdam richting Den Haag, bij de afrit Berk de Rode 2 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Op de A44 de naag richting Amsterdam bij Kaagdorp 2 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden. De A44 is dicht tussen Kaagdorp en Knopenburgenveen tot maandagmorgen. Verkeer kan beter omrijden via de A4. Van Amsterdam naar Den Haag staat naar 3 kilometer. Op de N205 Zwanenburg richting Haarlem, bij Heemstede 3 kilometer, ongeveer een half uur vertraging. Dat heeft te maken met werkzaamheden in Haarlem. De N208 Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en Helegom 3 kilometer, dat is ongeveer 15 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Na twee uur een hele middag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. We zijn weer vanaf de Tolweg 10A en de zon schijnt ook weer vanmiddag Albert jan En een tussenstop voor jou, Goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. Wederom drie uur live vanaf de Tolweg 10A, Zandvoort op zaterdag. Ja, de tussenstop voor jou, ja. uh, vertel. Uh, nou ja, vertel. <laughs> ja, ja, net terug uit het buitenland en morgen ga ik weer naar het buitenland. Oké, okay, doe maar, je goed. Maar nu neem ik maar eens mee. Dus uh, we gaan nu lekker twee weken op vakantie meneer vanmorgen. Maar eerst drie keer drie uur lang Zandvoort op zaterdag. En allereerst natuurlijk uh, vandaag het ge ja, er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Dat natuurlijk allemaal rond de klok van half vier tijdens de evenementenagenda. Maar we gaan even stilstaan bij het slotfeest van 125 jaar wapen van wow. Zandvoort. Ja ja. Wow. Die hebben vandaag uh, het slotfeest en uh, we gaan natuurlijk uh, straks uh, tegen de klok van drie uur bellen met Brigitte. Uh, wat uh, dat vanavond allemaal gaat betekenen voor het feest in het wapen van Zandvoort. Is het nou het uh, oudste café van Zandvoort? Dat gaat zij ons uitleggen, maar ik geloof het wel. Ja, hè? Ja, ja maar hoe houdt Hond in godsnaam 125 jaar vol? Fik, ja. ze hebben een flinke baard gekregen. Fik, <laughs> ja. Goed, dat uh, straks uh, tussen kwart voor drie, drie uur. Gaan we even bellen met Brigit wat, wat het feest vanavond allemaal behelst? Goed, half vier, zoals gezegd, de evenementenagenda. Half drie krijgt u van ons het enige echte Zandvoortse weerbericht. Half vijf, het dieren van de week. En die luistert naar de naam Samuel. Gedicht van de week om kwart voor vijf. Het wordt weer een tranentrekker van het eerste uur. Uh, Rob. Want hij is uh, een van onze collega's. is zo creatief geweest om een heel prachtig gedicht in elkaar te, te zetten. Ik heb het een beetje mogen aanpassen van hem. In plaats van vriend, wat de originele titel is van het gedicht, wordt het alleen. Dat rond de klok van kwart voor vijf. En nogmaals, Willem Bruist, hartelijk dank voor het aanleveren voor het gedicht. Goed, uiteraard. Wat gebeurt er? Er gebeurt nog veel meer in Zandvoort. De finale races dit weekend op het circuitpark Zandvoort. Dus om kwart over twee gaan we voor het eerst schakelen met onze collega Willem van Densen, die dat allemaal voor ons volgt. Uiteraard wordt vandaag ook gevoetbald en de wedstrijd begint om half drie. SV Zandvoort ontvangt thuis en SV Zandvoort staat inmiddels op de derde plek. Dus wie weet hoe zich dat gaat ontwikkelen. En dan nou komt hij. Ze spelen tegen zsgo WMS. Ja. Zo, mond vol. ZSGO-WMS. Wat dat betekent, dat gaat Joop ons allemaal uitleggen om tien over half drie. En terwijl ik hier zit te praten, is er momenteel de kwalificatie bezig van de Formule 1 race. In Rusland, Sochi, om het goed te zeggen. De kwalificatie is om twee uur begonnen. De, tijdens de derde uh, vrije training voorafgaande aan deze kwalificatie... was een zware crash van uh, de teammaatje van uh, Max Verstappen. Maar we hebben inmiddels begrepen dat het inmiddels goed met hem gaat. Hij is nou overgevlogen naar het ziekenhuis. En uh, hij steekt zijn duim weer omhoog, dus dat ziet er goed uit. Er zijn nog veel meer andere dingen die... Uh, ja, we gaan ook nog schakelen met uh, Danny van Soest. Ja, ja. Maar gaat een jaar toch snel, hè? Ja, mooi, hè? Want uh, het is vanavond ook weer tijd voor het Zandvoorts Oktoberfest. En dat speelt zich allemaal af in het Sportcafé Zandvoort. Dus luisteraars, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar Zandvoort op zaterdag van uw lokale zender ZFM. Nogmaals, een hele goede middag en welkom bij ZFM. Ja, we zijn er weer drie uur lang. Lekker hè, oh, albert yeah. zo. En de zonnetje schijnt, wat wil je nog Ja, weer? een heerlijke muziek uh, wat eraan gaat komen. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar je eigen lokale radio CFM. Met nu een plaat uit de jaren negentig. Het was een knaller van een hit voor Pollen Abdul. bij CfM met Paul Abdul. Je straight up. CFM, Race Radio, Pit Report, Report. Ja, het is inmiddels precies kwart over twee... en we gaan schakelen met Circuit Park Zandvoort. Daar is Willem van Dinsen. Goedemiddag, Willem. Goedemiddag, ja. Ja, we zijn op Circuit Park Sanford, uh, met de finale van de Blank Pan... Uh, dat is een uh, gerenommeerd uh, GT-kampioenschap in Europa. En uh, hier gaat het beslist worden wie de kampioen gaat worden uh, dit jaar. Lange tijd zag het vanuit uit, uh, gedurende het, het seizoen, dat het uh, appeltje-eitje zou worden voor uh, Robin Vrijns. Die samenrijdt met de belg uh, Laurens van Toor. Samen staan ze nog aan de leiding uh, van het kampioenschap. Vorige week uh, was er een race op uh, Misano. Nou, dat, uh, ...eindigde in misère voor uh, deze equipe. Uh, Laurens Vetoor ging naar de hart van de baan... ...brak zijn been en uh, op twee plaatsen zijn heup. Is hij wel aanwezig uh, in de rolstoel. Vrij heeft een nieuwe teamgenoot hier, een andere teamgenoot. Dat is een uh, Mies, is dat de van Audi. En zij uh, hadden gequalificeerd voor, voor de kwalificatierace vandaag... ...op een uh, tweede positie. De race is al juist gestart. Van start ging uh, Robin Vrijns... ...maar Robin Vrijns uh, kwam niet verder... ...als de staat daar in de greenbank. Het veld is inmiddels al uh, één ronde voorbij... ...en hij rijdt nu pas weg daar, dus... Uh, ja, de man op de tweede plaats in het kampioenschap, dat is uh, Maxi Boek die onderweg is uh, in een Bentley. Uh, die is nog wel wat voren aanwezig en die heeft een achterstand in het kampioenschap van acht punten. Rijdt nu op de eerste plaats en de winnaar van het uh, uh, kwalificatiereis op uh, zaterdag, uh, die hier acht punten en daarmee zouden ze dan uh, gelijk staan... ...en is morgen de allesbeslissende race uh, voor dit uh, Black Pan-kampioenschap. Uh, Zover is het echter nog niet. We hebben net twee rondjes gereden. Het is een race die gaat over een uur en uh, ja, er kan voor alles gebeuren nog, natuurlijk. Ja, Willem, is het, uh, dit weekend heel spannend op circuit. Ik bedoel, van, uh, zijn er voor uh, diverse klassen uh, echt heel veel uh, beslissende racers? Nou ja, dat uh, valt er reuze mee. Ik noem dan het uh, Blank Pen uh, GT-series uh, uh, kampioenschap. Dat. Maar, ja, maar de ook is hier op het circuit. Daarnaast hebben we nog maar twee klassen uh, die actief zijn hier op het uh, circuitpark. Dat is een Duitse... Uh, BMW was uh, eigenlijk clubrace uh, van een Duitse club, uh, ja, waarvoor helemaal niets weten. Dan hebben we ook nog het uh, Porsche-Peneloos kampioenschap. Ja, dat is een deelnemersveld van uh, de zeven auto's. Dus niet wow. uh, zoals we in het verleden kenden, de, de finale races, uh, dat de Nederlandse kampioenen in de autosport uh, bekend uh, werden. Ja, moet uh, we moeten heel zeggen, uh, dit jaar uh, wordt er niet nog kampioen in de Nederlandse autosport, want... Uh, het is voor het eerst in 40 jaar uh, dat er geen klasse is uh, die strijd om een Nederlandse titel, omdat er gewoon te weinig autosport op dit moment in Nederland is. Ja, een beetje zonder Willem dat. Dat is inderdaad uh, zonder. Er wordt natuurlijk voor alles aangedaan om uh, toch die Nederlandse autosport weer omhoog te brengen. Nou ja... Het effect van Max Verstappen zal ook zijn weerslag hebben. Laten we hopen dat dat ook gaat gebeuren in de lagere klassen in de autosport... en dat dat ook weer gaat ontbloeien. Dankjewel Willem voor dit moment. En Max houden we uiteraard ook in de gaten vanmiddag bij Zalvoort op zaterdag... de kwalificatie die momenteel gaande is. Straks komen we weer bij jou terug. Tot zo. Hoi. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para een fue een Cena que te llevo a la luna y yo no beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een gritando. Esto me está ser feliz. esto no me gusta esto no me gusta es que yo sin ti y tú sin mí Met Frankie. Het is tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Ja luisteraars, en mocht u, uh, mocht u uh, uh, legervoertuigen uh, in en rondom Zandvoort zien rijden... schrik dan niet, want het is vandaag namelijk uh, Zandvoorts Veteranendag... dat ter informatie. Uh, kijk, er, absoluut geen reden om Zandvoort te verlaten... want er zijn natuurlijk genoeg evenementen... en uh, dat is ook de, de NS niet ontgaan... want dit weekend zijn er wederom geen treinen... <coughs> Tussen Zandvoort en Haarlem. Dit weekend rijden er tussen Zandvoort en Haarlem uh, zowel heen als terug. Geen treinen door werkzaamheden. Er worden wel stopbussen ingezet. Hou rekening met een extra reistijd van een kwartier tot een half uur. Verder uh, hebben we nog... Uh, even kijken. Ja, de kinderboekenweek is nog uh, aan de gang. Dat moeten we ook niet vergeten. En dat is nog tot en met 18 oktober. En tijdens de kinderboekenweek staan boeken over cultuur, natuur... Techniek, wetenschap centraal en wordt het een echt doelweek. Het thema is dit keer Raad, raar, maar waar. Het Kinderboekenweekgeschenk is geschreven door Simon van der Geest... in opdracht van het CPNB, maakte Mies van Houten een printenboek. De bibliotheek heeft drie activiteiten georganiseerd... voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar. Speciaal voor deze week staan er natuurlijk ook boeken... over natuur, wetenschap en techniek in de schijnwerpers. Alle activiteiten zijn gratis, maar reserveer wel een kaartje... via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl www.bibliotheekzuidkennemerland.nl Nog tot 7 tot 18 oktober, de Kinderboekenweek in Zandvoort. Tot zover het Zandvoortse nieuws in het kort. Zo dadelijk het weerbericht, meneer Tom Brown. Hier is Funking for Jamaica. ...dat is juist in het Zandvoorts in het korte Albert-Jan... ...dit weekend geen treinen tussen Zandvoort en Haarlem... ...maar ook in Haarlem zelf is het een uh, puinhoop qua verkeer... ...want uh, zo'n beetje heel Haarlem uh, staat vast... ...zijn er met uh, diverse wegen bezig die afgesloten zijn... ...en dat betekent ook dat uh, de tegenstanders van SP Zandvoort... ...momenteel vertraging hebben opgelopen in het verkeer. Dus de wedstrijd tussen Zandvoort en uh, ZSGO WMS... ...die gaat uh, later van start... Nou, uh, hoe laat dat uh, allemaal gaat gebeuren, dat hoor je verderop in dit programma. Het is uh, één minuut over half Drie tijd voor het weerbericht. De weerbericht. Het weerbericht voor de komende dagen met Albert Jan Vos. U, als u naar buiten ...uit bent, u kunt het zien. Het is uh, vandaag zijn er flinke perioden met zon. En vanochtend uh, trokken er nog wat uh, wolkenvelden over de regio, maar gaandeweg de dag krijgt de zon steeds meer ruimte hier in Zandvoort. Het blijft droog en er waait een geleidelijk in kracht toenemende noordoostenwind. Over land wordt de wind matig kracht 4 en aan zee vrij krachtig windkracht 5. De temperatuur loopt nog wel op naar een graad of 14, 15. Vanavond en de komende nacht is het helder en daalt de temperatuur... bij een matige en aan de zee vrij krachtige oostenwind naar een graad of 4. Gaan we naar morgen. Morgen is het een prachtig weer met vol op zonneschijn en mooi strandweer. Er waait een prachtige en aan zee krachtige oostenwind, windkracht 4 tot 6... En mede dankzij deze wind voelt het kouder aan dan de 10 of tot 12 graden... die u op uw thermometerbuis kunt vinden. Zondagavond en in de nacht naar maandag is het vrij helder... en bij de meest matige oostenwind daalt de temperatuur naar waarden... tussen de 1 en 3 graden. U hoort het goed. Met kans op vorst aan de grond. Daar was hij alweer. De vorst voor het eerst dit jaar. Uh, dat betekent ook voor volgende week maandag tot en met donderdag... blijft het droog en schijnt de zon flink. De wind waait overwegend matig uit het noordoosten en de temperatuur stijgt naar 11 tot 12 graden. Alleen woensdag kan het een graad of 14 worden. In de nacht ligt de temperatuur rond de 3 graden met nogmaals gezegd kans aan vorst aan de grond. En vanaf vrijdag nemen de neerslagkansen weer toe... en komt de temperatuur uit op een graad of 13, 14. Met 6 tot 8 graden worden de nachten ook weer wat zachter. Maar voor de korte termijn, met andere woorden voor dit weekend... een heerlijke fris en zonnig strandweer. Ik zeg koud, hè? Ja. En wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl... of meteopagina.nl. Dat was het weer. Maar we krijgen wel mooi weer. Wel een beetje koud, maar wel heel erg lekker. Dus daar gaan we van genieten. En ook van de muziek vanmiddag bij Salford op zaterdag. Want er komen nog heel veel mooie platen voor je aan. Waaronder deze van Omi, hier is de cheerleader. I know I want is my queen, she stays yeah, yeah, she is always in my corner, right there.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 trouwens, Kip Ja, de Creole en de stoelpitchen. Ja, horen we juist het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen. Mooi weer in Zandvoort, maar wel een beetje koud, hè? Ja, hoe is het uh, eigenlijk in Spanje het weer uh, voor de komende dagen, Albert jan Nou, je zegt Heb je daar enig idee uh, ja, van? Ja, zeker? Oké, okay. Voor diegenen onder u die daar in geïnteresseerd zijn. <lacht> oh, je hebt hem bij. Hè? Uh, ja, morgen als ik uh, aankom op de, ja? verjaardag, de verjaardag van mijn vader op 11 oktober. Gefeliciteerd. 25 graden en de beste man wordt 89. Ja. Nee hè? Ja, echt, echt waar? Ja, daar maken we een leuke dag van. Zo. Maar het zal, zal niet laat worden. <lacht> nee. <niet>. <lacht> <lacht> en dan 26, 23, 23, 24. Nee, dat, uh, dat zit wel goed hoor. Mooi. Het worden een paar mindere dagen. Maar het is ideaal om te winkelen heb ik begrepen. Goed. Terug naar de realiteit, terug naar Zandvoort. Uh, en terwijl er nog in Sochi weer uh, fel gestreden wordt... in, in de tweede kwalificatieronde van, uh, van de Formule 1 voor de race van morgen... die om 1 uur van start gaat... kan ik u mededelen dat uh, momenteel Verstappen ja, op, het, op de tiende plek staat in de Q2. Dus net op het randje nog. Dus voorlopig mag hij uh, nog meedoen. En uh, ja, de qualifying is nu uh, voorbij... Dus uh, uh, grote kans dat Verstappen doorgaat naar Q3. Hij zei zelfs dat een achtste plek daarin zit. Nou, het is, op de is de gewoon de zeker. We houden het niet op de. Kijk holden. maar. Ja, maar de achtste plek aan het eind, als, als de kwalificatie achter de rug is. Ja, oké. Okay. Goed, terug naar Zandvoort, terug naar het nomineren van de ondernemer, onderneming van het jaar. Ieder jaar in november organiseert de gemeente een avond voor ondernemers. Tijdens dit ondernemerschala wordt bekendgemaakt wie de onderneming van het jaar is geworden. Voor het zover is, wordt aan alle Zandvoort gevraagd om bedrijven te nomineren. Nomineren kan tot uiterlijk 12 oktober. Daarna zal de organisatie bekendmaken welke drie bedrijven per categorie... gaan mededingen naar de eretitel onderneming van het jaar 2015. Dit jaar worden de kanshebbers in de volgende categorieën onderverdeeld. Allereerst horeca retail. In deze categorie kunt u bedrijven nomineren uit de horeca, hotels, restaurants, cafés, etc. of de retailbranche, de winkels. Denk aan supermarkten, winkels in woonaccessoires, dierenwinkels, groentezaken tot aan kledingszaken. De tweede categorie is dienstverlening/slash zorg. In deze categorie kunt u de dienstverlenende bedrijven nomineren. Dat kan variëren van een loodgieter tot een hypotheekadviseur. De zorgsector wordt specifiek genoemd omdat Zandvoort veel bedrijven kent in deze branche. Denk hierbij aan tandartsen, thuiszorg, ouderenopvang, fysiotherapie en nog veel meer. En tot de derde categorie hebben we de toerisme-recreatie. In deze categorie kunt u bedrijven nomineren die actief zijn voor het toerisme- en de recreatiebranche. Denk aan watersportbedrijven, bioscoop, VVV, fietsverhuurbedrijven, etc. Iedereen kan per categorie één bedrijf nomineren... door een e-mail te sturen naar... OVHJ, afkorting van ondernemer van het jaar... OVHJ, apenstaartje, Courant.nl, OVHJ, apenstaartje, Courant.nl, Of via de Zandvoort-app... Geef de naam en het vestigingadres op en niet onbelangrijk, motiveer uw nominatie met een korte onderbouwing. Ja, dus geef nu jouw favoriete ondernemer op voor ondernemer van het jaar. De verkiezing die er aan gaat komen. Ja, voor de mensen die Joop van Esse missen, normaal gesproken... zouden we al naar Duintjesveld zijn gegaan, Albert-Jan. Klopt. Maar de wedstrijd is even wat, wat uitgesteld. Die begint wat later door een vertraging van de tegenstander. Het is een enorme chaos rondom Haarlem. En daar heeft ook ZSGO WMS last van. Piep <lacht> dus, <lacht> briefje erop. Ja, zeker. Die wedstrijd gaat later beginnen. Zou dus je radio daarvoor aan op ZFM. En niet alleen daarvoor natuurlijk, maar ook voor heel veel lekkere muziek. En de andere berichten die we voor je hebben, is hier Shepard en Geronimo. I I it, So say to you Het heeft zo'n vreselijk lekkere plaat, Deze van Shepard, je Geronimo. Ja, we gaan naar het uh, feestvarken van vandaag. Brie goedemiddag. Hai, goedemiddag. Hai, welkom in de uitzending bij CFM. Ja, helaas konden we, konden we jouw compagnon uh, uh, Rob niet bereiken. Dus uh, jij bent het geworden. Nou, nee, jij druk aan het opbouwen, hè? Ja, ja, waarschijnlijk. Want wat gaat er gebeuren? Het wapen van Salvoort, 125 jaar. En dat gaat groots gevierd worden, hè, vandaag? Ja, ja, vandaag uh, hebben we een uh, heel groot uh, slotfeest. Uh, we hebben het hele jaar natuurlijk allerlei activiteiten gedaan met het 125-jarig bestaan. En vanavond gaan we echt uh, klappen van het feest uh, maken. Hebben we de hele avond live muziek. We we om half zes gaan de deuren open. En dan uh, beginnen we met uh, Luiti. Nou, die is uh, natuurlijk hartstikke bekend voor ons. En uh, daarna komt uh, Michael Knubben. Hij is al een aantal keren opgetreden in twaalf, het wapen afgelopen jaar. Uh, dan hebben we Mark Meijer Die is er ook een paar keer bij geweest En uh, als slotstuk van de avond hebben we de dijk Ja, de dijk, maar die speel je anders Hoe uh, spel je die dijk? De dijk met een korte ei. Ja, dat dacht een korte al. ei. Ja. Kort ei, heel goed. <laughs> Want uh, dat is een uh, tributeband uit Leiden. En uh, ze hebben afgelopen weekend uh, bij het Leidens ontzet Of Leiden ontzettend. Daar hebben ze gespeeld op een heel groot podium. Het is echt een kanjer, zijn uh, van uh, muzikanten. En als je ze zeggen dat als je je ogen dicht doet, dan hoor je geen verschil. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Oké, okay, en dat, begint, dat barst allemaal om half zes los. Het, uh, ja, ja, half zes gaan de deuren open. Dan kan, dan kan iedereen lekker rustig gaan naar binnen, drankje. En dan uh, nou ja, rond zes uh, uur, half 7 gaan we beginnen met de eerste optredens. Ja, oké. Okay. 125 jaar wapen van Zandvoort. Uh, alle Zandvoorters kennen uh, het wapen. Uh, en uh, ja. sinds wanneer maak jij deel uit van de, de club van het wapen? Uh, nou, ik uh, ben uh, bij uh, ik ben Robbie uh, gaan helpen, zeg maar, uh, vorig jaar april. Ja. En uh, ho hoe is het jou bevallen tot nu toe? Nou, uh, ik vind het nog steeds hartstikke leuk. En, Geweldig. Uh, ik vind we zien natuurlijk steeds een stijgende lijn. En is, daar word je natuurlijk hartstikke enthousiast van. En daar ben ik ook eigenlijk wel een beetje trots op. Ja, want dat is ook wel geweldig. Want het is, dus als er activiteiten zijn op het Gasthuisplein, rond het Gasthuisplein... dan uh, zijn jullie daar ook altijd bij betrokken. Ik denk ja. al bijvoorbeeld alleen aan de, kof, kof, ik denk al aan de kofferbak, Jutters Kofferbakmarkt. Ja. En uh, nog ja. vele andere activiteiten op het uh, Gasthuisplein maken jullie ook, ja. ook deel van uit. Uh, ja. Goed, uh, wat men vroeger altijd zei van, ja, men kan het wapen niet vinden, de toeristen. Uh, heb jij dat ook nee. zo ervaren? Nou, um, het is natuurlijk, uh, het is een, uh, ik noem het altijd maar voor uh, de zandkoord, dus de rot en de onbomest. <lacht> dus uh, ja. moeten wij, wij, wij blijven continu bezig met dingetjes en de krant en uh, dingen organiseren, gewoon maar om steeds maar te laten... Uh, horen van, uh, hallo, wij zijn hier. En wij hebben nu echt wel het idee dat als, als uh, na het slotfeest van vanavond, zullen we nou toch echt niemand meer horen van, god, ik wist niet dat het wapen weer open was. Ja, hartstikke dan, goed. Dat zal nu iedereen wel weten. En de toeristen, ja, ik, uh, het, ik heb zelf deze afgelopen zomer weer ervaren, dat er toch wel een aantal toeristen naar het wapen toe komen. En dan ook gewoon weer terugkomen ze dus zijn pinselen geweest, komen ze dus in de zomer weer. Maar ja, weet je, het ligt niet in de route, dus ja. Nee. Hoe je dat uh, beter krijgt of, of ja. leuker krijgt... Ja, dat, dat is nog steeds een groot vraagstuk. Nou, nou. Dat, dat blijkt al, al, al, wat ik al zei, da uit de, de activiteiten die op het Gasthuisplein worden georganiseerd. Daar maken jullie altijd een onderdeel van uit. Ik denk even terug aan een hele geslaagde evenement... voor de Kenia Classic fietsen gebeuren. Ja, super. Dat was ja, ook... Hij is vandaag vertrokken, hè? Ja, hij is vanmorgen vertrokken. Om, uh, hij moest om zich om zes uur melden. En uh, ja. verderop in het programma kom ik daar nog even op terug. Maar terug naar het slotfeest, 125 jaar wapen. Druk aan het opbouwen vanaf half zes. En Zandvoort is altijd de vraag, hoeveel kost de entree? Nee, niks. Nee, dat weten we. Nee, dat, niks. dat weten we. Dat een gratis entree. Iedereen, iedereen is van harte welkom. En iedereen die het ja. wapen van Zandvoort een, een warm hart toedraagt... Ja, is van harte bij deze uitgenodigd natuurlijk door jullie... om het slotfeest mee te maken. Ja. Nou, wij zouden het heel leuk vinden om uh, iedereen gewoon vanavond even te zien. Er is voor ieder wat wils uh, ja. aan muziek, keuze. Dus het komt helemaal goed. Ja, en het weer uh, zit helemaal mee, uh, Brigitte. Dus het ja, uh, feest kom. kan ook uh, vanavond uh, buiten losbarsten. Ja, maar er staan ook drie tenten voor de deur. Hè, dus als het zou gaan regenen, staan we allemaal droog. Overal op voorbereid. Maar ik denk niet dat ja. je ze voor de regen nodig hebt. Nogmaals, nee, nee. Brigitte en, en uiteraard ook Rob. Jongens, heel veel plezier vanavond tijdens het slotfeest van 125 jaar Wapen. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor en een hele fijne avond hè. Maak er een mooi feest van. Dankjewel. Hoi, doei doei. doei. Later, Juist de koers te met de wind in onze rug. Geniet met volle teugels, zulk een tijd komt nooit terug. Behoed je voor een echte, wees zeer goed voorbereid. Hou het hoofd maar boven water in deze turbulente tijd. Straks gaat het gebeuren, het is eens en dan nooit meer. De hemel breekt pas op. Tekeer. Het donderen, bliksemschichten, regen, meters bier, het wordt te dus pompen, op verzuren als de enige manier. Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug, Geniet met volle trui, de een tijd komt nooit terug. Werk doet, leven gaat zoals het gaat Maar zorg dat je erbij bent, dat je weet dat je bestaat Laat de vreugde vuren branden, doe het onrecht in de bal. Geniet met volle teugel, pluk de zo zoveel je kan Het donderderder, fliksenderder, regen, wier dus Het wordt de dus stompen of verzuipen, dat de enige manier Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug ja, vanaf uh, deze namiddag dan barst het feestlos bij het water van 125 jaar en dat gaat groots gevierd worden. Nu kom ik vanzelf op deze single van. Uh, ja, van het dondert en de bliksend. En het regent meters bier, zo is maar net. Ja, de heren uh, van uh, ZSGO WMS zijn inmiddels gearriveerd op Duitsersveld. Ze hebben hun kleding aangetrokken en dat betekent dat de wedstrijd gestart is. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, Rob. Uh, Luister, ja. Uh, zelfs al uh, 11 minuten geleden is de wedstrijd gestart. Kwart voor drie zijn ze begonnen. Uh, dat heeft alles te maken met de zeeweg die uh, afgesloten is. Uh, alles moet via Haarlem. En dit was, het zijn daar één gekke huis te zijn op dit moment. Ja, ja, ik geloof het. Goed, we zijn dus later begonnen tegen ZSGO WMS. En dat betekent, heb je het opgezocht erop? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik ben benieuwd. Nee, dacht ik al. Dus ik heb het maar gedaan. Zonder samenspel geen overwinning. Schuinerscheep. Weltschacht maakt sterk. Het is een fusieclub uit Amsterdam van de oudste, uh, alle twee trouwens, alle twee de fusieclubs die zijn uh, in 1919 uh, begonnen. Eentje op 1 maart en eentje op 1 juli. En uh, in die tijd had je gewoon uh, clubs met uh, dat soort namen recht op het doel af en zo, dat, dat kwam veel veel voor. Goed, Z, S, G, O, -W, men staat op de negende plaats op dit moment. En Zandvoort op de derde. Standvoort dat, dat wil dit jaar gewoon in ieder geval promoveren omdat dan kampioen moet worden, dat is een tweede. Maar promoveren dat is eigenlijk een must en ik denk dat ze daar weer gelijk hebben. Standvoort is denk ik niet waardig om in die derde klasse te spelen. Je moet naar die tweede klasse toe en dat uh, moet dan gebeuren gaan. Um, Stamford is niet volledig. Um, uh, Jurrit Swiet staat in het doel in plaats van Arnold Jongejan En ik zie uh, uh, uh, Berg Belekamp, niet uh, hier in het in ieder geval. Ik kan niet zien of hij uh, uh, op de kick-out zit. Maar die staat hier, in ieder geval niet op dit moment. Uh, de, ja, de stap is natuurlijk nog 0-0, anders had ik me wel gemeld. En we spelen nu in de 13e minuut. Dus zijn er zo'n beetje de, de overwegingen... voordat we de wedstrijd eigenlijk moet gaan beginnen. Want het is nog een aftastende fase op dit moment. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, straks in het uh, tweede uur van dit programma... komen we uiteraard weer bij je terug. De wedstrijd is om kwart voor drie van start gegaan. Ja, we gaan op naar het nieuws. En weer van drie uur met deze Turkse hit. Hier is een Englishman in New York van Chris Kapp. I drink coffee. I take tea, my dear. I like my toast done on one side, and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Watch out! You see me walking down.